had ik het waarschijnlijk toch gedaan. Want mij kan je geen censuur toedienen. Zo. Ik ben niet beïnvloedbaar, yep. China. Ja, jij bent China vrij. Ja. <laughs> China vrij, man. Shout-out naar ja. China. Dat is censuur. Ja, shout-out naar Bill Gates. Deze podcast behoort nu tot de Volksrepubliek China.